Voor je, Edwards. Je hebt nog tien dagen te leven, dan zal ik je doden. Wat zegt de band? Van Leslie Danklin in de Nederlandse vertaling van Tom van Beek. Regie Rob Gierert. Goedemorgen meneer. Morgen James. We hebben weer een drukke week voor de boeg. Ik hoop dat u een uh, rustig weekend hebt gehad, meneer. Ja, dank je, James. Ik ben lekker uitgerust. Nog iets bijzonders vandaag? Uh, uw agenda ligt op uw bureau, meneer. Mm -hmm. Kamervergadering om tien uur... en om vier uur hebt u een afspraak met de minister. Ja, laten we dan meteen de correspondentie maar even afhandelen. Ik denk niet dat ik daar de rest van de dag nog veel tijd voor zal hebben. Ik heb de postel voor u uitgezocht. stapeltje links moet u zelf doornemen. En hier heb ik een lijstje van de andere ingekomen stukken. Ja, dank je. Ik weet niet of er nog telefoontjes geweest zijn. Ik heb het antwoordapparaat nog niet afgeluisterd. Goed. Nou, laten we dat dan eerst maar even doen, zoals u wilt, meneer. Met mij, ouwe jongen. Ik heb nog eens nagedacht over die affaire met Tienhoor. John. Ik begin er een beetje aan te twijfelen of maar het juiste standpunt heb ingedomen. U de zaak dat ik dat Ik ben maandag in de kamer. Daar kunnen we misschien nog even over praten. Oké? Okay? Goeie ouwe, John. Ik krijgt dat over het laatste moment bedenkingen. Hallo, oh. Peter. Dank je wel, hier. Weet je nog dat ik je verteld heb over de Wallings? Ze zijn donderdag We gaan. Wil jij Lady Sydney even een briefje sturen, James, dat ik de uitnodiging graag aannemen? Uh, ja, wel. Is dat alles? Uh, er komt er nog één, ja. Ik heb een boodschap voor je, Edward. Je hebt nog tien dagen te leven. Dan zal ik je doden. Wat heeft dat te betekenen? Nou, geen idee, meneer. Ik laat het nog eens horen. Ja, een ogenblik. van iemand meneer. Ik zie niemand van mijn kennissen ervoor aan dat we zoiets onzinnig zouden doen. Nee, het zou wel een of andere gek zijn. Zal ik de politie bellen, meneer? Nee, laat maar, James. Dat we dat nou ook al serieus moeten gaan nemen. Natuurlijk hetzelfde soort dat uh, anonieme brieven schrijft. Nou ja, laat maar vergeten. Ik, uh, ik moet nog een toespraak voorbereiden. Wil jij even opnemen? Gaat u gang, meneer. Ja. Oh, mooi, ja. Heren, ik wil het vanavond met u hebben. ...over een kwestie die iedere verantwoordelijke burger van dit land... ...ter harte zou moeten gaan. Punt. Het is u natuurlijk bekend dat deze zaak door onze nationale pers... ...onder de aandacht van het publiek is gebracht... ...in een reeks, in een reeks min of meer goed gedocumenteerde artikelen. Punt. Maar voordien is er bij hen, eh, comma, die de verantwoording hebben... ...voor het bestuur van dit land, comma, het... He, verdorie, is ja, verdorie. Uw privételefoon, meneer. Hallo, Edwards, hier. Zo, ben je daar? Heb je mijn boodschap gekregen gisteren? Boodschap? Met wie spreek ik? Ik heb je gezegd dat je nog maar tien dagen te leven had. Nu nog maar negen. Wie bent u? De man die je zal vermoorden, Edwards. Dan moet u eens even goed naar luisteren wie u ook bent. Ik weet niet hoe je aan dit nummer gekomen bent, ik maar... Ik heb het gevonden in een dagboek, Edwards. Een dagboek van Evelyn Wells. Hallo, hallo? Voelt u zich niet goed, meneer? U ziet plotseling zo bleek. Uh, kan ik iets voor u doen? Nee, nee, laat maar. Het is niets. Was dat misschien de man... Nee, Het was zomaar iemand. Niets bijzonders. James, ik, eh, ik ga niet verder met die toespraak. Mijn hoofd staat er op het ogenblik niet naar. Zoals u wilt, meneer. U weet zeker dat u zich goed voelt. Nee, ik voel me uitstekend. En wil je me nou even alleen laten? Ik moet een paar privégesprekken voeren. Uh, jawel, meneer. Ik hoop je wel als ik je weer nodig heb. Zoals u wilt, meneer. Het dagboek van Evelyn Welsh. Meneer Edwards voor u, meneer Leen. Ja, laten we binnenkomen, Harriet. Gaat u gang, meneer Edwards. Ah, meneer Edwards, hoe maakt u het? Dank u zeer. Dank u zeer, uh, Harriet. Gaat u zitten, meneer Edwards. Dank Zo. Wat. Uh, wat kan ik voor u doen? Ik begrijp dat u over de telefoon niet kon zeggen. Het gaat om een nogal delicate zaak. Daar gaat het in mijn vak meestal om. De kwestie is, als politicus zou ik eh, niet graag mijn reputatie op het spel zetten. Nu, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Iemand die zo in de publieke belangstelling staat als u. Kunt u iemand voor mij opsporen en me dan op de hoogte houden van zijn doen en laten? Zou dat mogelijk zijn? Dat lijkt mij wel, ja. Wie is het? Zeker een Welsh, John Welsh, als ik me niet vergis. Ik zou je niet kunnen zeggen hoe hij eruit ziet. Ik heb hem nooit ontmoet. Hij was de man van uh, iemand die ik heb gekend. Iemand die bij mij op kantoor werkt. Wat was de man? Het is gestorven, vrede jaar. Oh juist. ja. Yeah. Mag ik vragen waarom u, meneer Welch, wilt Doet dat er iets toe? Ik kan altijd het beste werken als ik zoveel mogelijk gegevens heb. Hij heeft me gebeld. Gisteren en vandaag. Hij heeft me bedreigd. En waarom dan dat? Ik weet het niet. Misschien... Nee, ik wil het niet. Uit uh, politieke of persoonlijke motiveren? Ik zou het u werkelijk niet kunnen zeggen. Maar doet het er toch ook niet toe? Ik wil alleen maar dat u hem voor me vindt en dat u uitzoekt wat hij in zijn schuld voert. Het enige wat ik u kan geven is het adres waar hij vorig jaar woonde. Ja, zonder tegen mezelf te zijn, natuurlijk meneer Schwartz, maar gelooft u niet dat het, als het hier echt om een bedreiging gaat, u het beter de politie in de hand kunt nemen? Dat lijkt me niet nodig. Daar komt nog bij dat ik aan deze hele kwestie zo weinig mogelijk rugbaarheid wil geven. Daarom ben ik ook naar u toegekomen. Yes, hm? ja. Onderzoek door een privédetectief met de nadruk op privé lijkt me in dit geval het beste. Hier is het adres. Yes. Wanneer denkt u dat u iets kunt melden? Ja, ik kan u uh, in elk geval morgen verslag uitbrengen als u het wilt van mm -hmm. mijn vorderingen. Zal ik uh, morgenochtend bij u langskomen? Uh, liever in de namiddag. Overdag ben ik nogal bezet. U hebt mijn adres? Even kijken. Ja, twee zelfs. Eén in Sussex, de andere in Londen. Ik ben morgen gewoon in Londen. Prachtig. Morgen tegen zes uur dan? Ja, uitstekend. Tot ziens. maar even. Ik loop even met u mee naar de deur. Graag. Nee, dat is bijzonder interessant. Ach, uh, Harriet, kun je even komen? Wilt u de correspondentie afhandelen? Hmm? Die zaak Burnham begint zo langzamerhand dringend oh, te nou, worden. Kom oh, nou toch, Harriet, doe nou niet of je niet brandt van die hè? We krijgen tenslotte niet elke dag de regering over de vloer. Nou? Kijk eens dan. Ze verwaart zich enige zij bescheiden belangstelling te tonen. Een chantage, als je het mij vraagt, Harriet. Aha. Ja. Er is ook een vrouw in dat spel. Kostdorven, volgens het woord. Mm. Het lijkt me toch waarschijnlijker dat ze zich schuilhoudt. ...ergens op een comfortabele flat waar ze rustig wacht... ...tot Zuikeroompje haar weer eens beliefd op te zoeken. U oh, loopt over van slechte gedachten. Als ja, had ik niet zo'n succes met mijn werk, hè. Het maakt me trouwens voor vrouwen bijzonder aantrekkelijk... Als u dat maar vaak genoeg tegen uzelf zegt, gaat u nog geloven ook. Wil <lacht> je niet zelf het sprekende voorbeeld van mijn stelling, nee, Harriet? Zeg, luister, doe jij mijn post af? Hè? Ja, je bent tenslotte net zoveel van die Burnham-zaken als ik. Hou ze maar een beetje aan het lijntje, hè. Goed, ja. Ik moet op weg. Ik eh, ga kijken wat de verledelde heer John Welsh in zijn schild voert. Ik hou wel contact. Maar dat ken ik, ja. Nee, ik geef een belletje, heus. Ja, maar wanneer? Oh, Wat een man. Wat drinkt u? Whisky uh, graag, met ijs. Dus u hebt hem gevonden? Dank u. Ik uh, ben naar het adres gegaan dat u me gegeven hebt. Genoeg, ijs? Van ja, het. dank u zeer. Hij woont daar nog altijd. Hij is makelaar. Hij heeft zijn kantoor hier in de stad. Ik heb hem uh, opgebeld met een smoesje over een huis. En daarna heb ik hem opgewacht toen hij thuis kwam. Hij is de hele avond binnengebleven. Al ziet hij mensen niet stiekem via het achterdeur is weggegaan. Hoe ziet hij eruit? Een keurige heer. Zoals succesvolle makelaars er in de regel uitzien. Dus lijkt me beslist niet het type dat via de telefoon mensen bedrijft. Misschien is dat hem al. Hij heeft vandaag nog niet gebeld. Hier, over dit toestel kunt u meeduisteren. Ja. Hallo, Edward's hier? Nog acht dagen, Edward's. Gebraak ze goed. Ja, hoort u eens even. Nog acht dagen en dan vermoord ik je. Hallo. Als meneer Edwards, dan zou ik die Welsh niet te gauw verdommen. Huh? Want dit is beslist niet de man met wie ik door de telefoon gesproken heb. Die kwam uit Wales. Je had het vetste accent dat ik ooit heb gehoord. Nou, misschien verdraait hij zijn stem wel. Maar... Nee, ik geloof niet dat iemand zijn stem zou gaat veranderen. Nee, meneer Edwards. Als u wilt dat ik de man vind die daarnet heeft gebeld... dan moeten wij beginnen bij het begin. Dus de grote detective had het bij het verkeerde eind? hm ik hoor het alweer, hè? Harriet. Hè? Jouw beste vermaak is leedvermaak. Mm. Ik zou er niet zo zeker van zijn dat ik een wet eind had. Ik heb alleen maar een paar voorpaardige conclusies getrokken. Nou, zeg maar gerust dat u er valikant naast zat. U had het over chantage. Goed, goed. Ik geef toe dat dat er waarschijnlijk niet in zit. Het was alleen maar een bedreiging. Bedreiging met moord, om precies te zijn. Maar waarom dan wel? Ja, daar zal wat beste reden voor zijn. Van die Edwards word ik niet veel wijzer. Het is duidelijk dat hij alleen nog maar de schijn ophoudt van een huwelijk. Zijn vrouw woont in Sussex. En hij zit altijd in de stad. Ja. Dan schijnt hij iets te hebben gehad met een mevrouw Evelyn Welsh. Die werkt in hem op kantoor. Ze is inderdaad gestorven. Hij heeft verleden jaar zelfmoord gepleegd. Klinkt allemaal niet zo plezierig. Nee. En die man die Edwards lastig valt met zijn telefoonaders heeft iets te maken met die mevrouw Welsh. Onverkwikkelijk zaakje. In ieder geval moeten we uitzien te vinden wie die man is. Dat leek gisteren niet zo moeilijk. Het enige aanknopingspunt tot moeder zijn die telefoontjes zelf. Zoek uit waar ze vandaan komen. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hij belt nooit langer dan een halve minuut. En ik verwet het bedoeld dat hij vanuit een cel belt. Maar ja, veel anders kunnen we niet doen in dit stadium. Dat is makkelijk gezegd. Hou hem aan de praat. Wat moet ik tegen hem zeggen? Wat u maar wilt. Als u maar kalm blijft. Vraag hem waarom hij u wil vermoorden. Ik neem het allemaal op op de bandrecorder. Misschien geeft hij ons een uitnodigingspunt. Kalm blijven en vragen waarom hij in het Fransland is. je toch vermoeide. Misschien valt hij niet eens. Misschien is het alleen maar allemaal een onbehoorlijke grap. En mocht dat niet zo zijn, denk ik dan verdenk ik er nog steeds die Welsh van. Het is niet alleen het accent, meneer Edwards. Welsh heeft gewoon een heel ander soort stem. Ah, ah, dat zou hem kunnen zijn, ik hoop het. Ga hem aan de praten, Hallo? Edwards? Ja? Met wie spreek ik? Hoor je dat niet, Edwards? U weer. Ik weer, Edwards. Je hebt nog zeven dagen. Ik zou graag willen weten waarom u mij bedreigt. Ik bedreig je niet, Edwards. Ik deel je alleen maar iets mee. Door jouw schuld is ze gestorven. Ook jij zult sterven. Over zeven dagen. <telling> Ik zal eens even navragen bij de telefoondienst. Voor geval dat van buiten de stad werd opgebeld. Je kunt het nooit weten. Je bent door aan een borrel. Ja, juffrouw, hebt u daarnet een telefoontje doorgegeven naar dit nummer? Doet u mee? Nummer 4372. Word op je graag. Mm -hmm. Ja? Niet? Dank u zeer. Dank u. Er is in ieder geval niet van buiten het stadgebad. U schijnt zich die hele geschiedenis niet erg aan te trekken. Ik weet het niet. Het is gewoon te gek om los te lopen. Het is niet de eerste keer dat ik door een of andere idioot word gevallen. Maar we zijn er niet zeker van dat het hier gaat om een of andere idioot. Weet u misschien of die Evelyn Welch nog vrienden had? Nee, ik geloof het niet. Hebt u de goed gekend? Zo zou je het kunnen noemen. U bent die kwalijk, maar de man, wie het dan ook mag zijn, suggereerde dat u verantwoordelijk zou zijn voor haar dood. Heeft hij enige reden om dat te veronderstellen? Het is duidelijk dat die man zwaar gestuurd is. Moeten we dan ingaan op alles wat hij zegt? Misschien niet. Ik zal die. Uh, die opname nog eens aandachtig beluisteren. Wie weet brengt het me dan op een idee. Ik neem elk geval morgen weer contact met u op. Natuurlijk, mevrouw Roberts. Daar kunt u op rekenen. Nee, nee, mevrouw Roberts. Meneer Robert zal er niets van merken. Ja? Komt u dus even bij ons langs? Goed. Ik verwacht u. Dat ziens. Ah, Dag. Goeiedag, meneer leen. Iets interessants? Hm? Nee, weer een of andere jaloerse vrouw. Ik ben maar blij dat ik nooit getrouwd ben. Dat maakt het leven heel wat eenvoudiger. Ah, nou ja, mijn vrijgezellen bestaan is anders ook zo eenvoudig, niet? Nou, voor een vrijgezel hebt u het anders. Vrijgezellig. Alsjeblieft, Harriet. Geen stoten onder de gordel op dit uur van de dag. Ik ben al zo moe. Hoe staat het met het grote onderzoek? Nog nieuws? Niks. Hm. Een paar details, is de alles. Evelyn Welsh was een prettige, rustige persoonlijkheid. Wel mooi, maar niet erg opvallend. Toen ze verleden hier was ze 38. Zo op het oog ze gelukkig getrouwd. Als ze een verhouding heeft gehad met Edwards, wat ik wel vermoed... Hm. ...dan zijn ze daar in elk geval allebei heel discreet over geweest. Haar zelfmoord kwam voor iedereen volslagen onverwacht. Wat het was zelfmoord? Oh ja. Oh ja, daar is bij het gerechtelijk onderzoek geen enkele twijfel over geweest. Maar waarom dat is volslagen? Onduidelijk. Ze heeft geen briefje gelaten, dat maar niets... Degene die Edwards opwelt, denkt dat die weet waarom. Hebt u het Edwards op de man afgevraagd? Gisteravond heb ik geprobeerd hem aan de praat te krijgen... maar hij ontkent iedere intieme relatie. Maar u gelooft hem niet. Ik weet niet precies wat ik wel moet geloven en wat niet, Harriet. Deze geslepen politicus die alle manieren kent om om een zaak heen te draaien. Hij doet er wel onschuldig, maar ik heb het gevoel... Ik zat me al af te vragen hoe lang het zou duren... voor uw gevoel zou gaan spreken. Mijn gevoel zeggen we meestal heel de juiste dingen, Harriet. Dan moet je je mee spotten. <totstuk> Maar of die app was nou iets te maken heeft gehad met dat vrouwtje Welch of niet... wij moeten zien uit te vissen wie iedere dag opbelt. En het enige aanknopingspunt is een bandopname, een hele korte. Ja. Wacht eens even. Ik geloof dat ik het heb. Een oude kennis van me zal ons waarschijnlijk kunnen helpen. Hoe heet ze? Jane Wood. Hoe weet je dat het een zij is? Uw oude kennissen zijn in de regel van het vrouwelijk geslacht. Nou, heel toevallig heb ik het dan deze keer eens goed geraden. Mm -hmm. Het is een studiegenote van me op de universiteit. Niet alleen briljant, maar ook nog mooi. Goeie, Jane. Wat zou ze voor u kunnen doen? Ze is later gepromoveerd. Dr. Jane Wilson, dat klinkt niet gek. U verwacht in dit geval toch geen hulp van een dokter? Nee, nee dokter. In de fonetiek. Ze is zelfs lector aan de London University. Fonetiek, Harriet? Aha. De deskundige bij uitstek op het gebied van klankleer en accenten. Begrijp je nou hoe ze ons zou kunnen helpen? Door jouw schuld is ze gestorven. Ook jij zult sterven, over zeven dagen. Mag ik het nog eens horen, danken? Ja, natuurlijk. Moet ik het even een stukje rust voelen, hoor. Ja. ja, ongeveer. Ja, hier. Ja, ja daar komt hij, hoor. Hallo? Edward? Is het niet, hè? Nee, nee. Misschien kan ik vanavond een wat langere opname maken. Hè? Hij ja. belt elke dag een beetje op dezelfde tijd. Uh, kun je er al iets van zeggen? Nou, niet veel meer dan jezelf waarschijnlijk ook al hebt opgemerkt. Je zult wel ongeveer weten waar dit accent vandaan komt, hè? Nou, maar ik, ik zou het niet met zekerheid durven zeggen. Ik geloof dat we het in het gebied van Groot Londen moeten zoeken. En dan meer precies zuidelijk van de Thames. Maar zou het niet iemand uit Wales kunnen zijn die uh, met een of ander accent spreekt? Nee, precies niet. Of het zou een voortreffelijk toneelspeler moeten zijn. Maar waarom? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ik had die mogelijkheid eigenlijk ook al uitgesloten. Heb je enig idee hoe oud? Nou, dat is moeilijk te horen aan iemands stem. Daar maak je heel gauw fouten mee. Ja, maar zo ongeveer. Als je me er niet op vastbreekt, ik zou zeggen in de vijftig. Hm. Dus ik zoek naar een man van middelbare leeftijd uit het zuidelijk deel van Groot-Londen. <laughs> dat maakt bij elkaar zo'n dikke miljoen verdachten. En er is nog iets. Ik ben een beetje thuis in de fysische fonetiek. Heb jij die merkwaardige toon wel gehoord van die stem, zo vlak, kleurloos? Mm -hmm. Doet bedenken aan psychopaten die ik heb bestudeerd. Een psychopaat? Ja, en dat zou betekenen dat je het niet als een grap moet beschouwen, danken. Dank je, Jane. Je hebt me een stuk verder geholpen. Zeg, je gaat er toch nog niet van door. Ik heb je in jaren niet gezien. Je komt plotseling zomaar uit de lucht vallen. En dan wil je meteen weer weg. Ja, het spijt me, Jane. Ik moet werken. Ik spoel de band even terug. Ja. Nee, nee, ik moet zorgen dat ik voor tien uur weer bij de telefoon zit. Misschien kan ik je er morgen wat meer laten horen. Ja, goed. Tot morgen dan, hè. En succes. Ja, je hebt een uh, dinerje van me te goed als dit karwei achter de rug, hoor. Oh, nee, laat maar. Ik neem geen steekpenningen aan. Ik help je graag. Vanwege onze oude vriendschap. Ik hoop dat we die vriendschap nog eens kunnen hernieuwen, Jane. Ja, dat hoop ik ook. Het is in ieder geval een goede opname. Dat is wel erg ver, hè? Zulke idioten zouden niet los mogen rondlopen. Blijft hij nou toch kalm? Hij probeert hier weer onder te krijgen. dommeling. Ah, het is te laf om met open vizier te vechten. Ja, ik geloof toch dat het beter is de politie in de arm te nemen. Waarom denkt u dat ik naar u toegekomen ben? Ik voelde niets voor de politie zijn neus in mijn zaken te laten steken. Dan haal je trouwens meteen de pers in huis. Mooi schandaal zou het worden. Hebt u liever uw doodsbericht in de kant van een of ander rollen verhaal? Ik zou het risico niet nemen. Ik heb met een de deskundige over deze kwestie gesproken. En ze is het met me eens dat die man een potentieel gevaar is. Hij meent het. Hij zal werkelijk proberen u te vermoorden. Zoek hem dan. Ik kom pas op het laatste moment de hulp van de politie in. Niet eerder dan strikt noodzakelijk is. Ik, ik blijf van mening dat het verstandiger zou zijn ze nu te waarschuwen. Maar goed, uw leven staat op het spel, niet het mijne. Dus zaakjes, ik ga morgen nog eens met Welsh praten. Met Welsh? Waarom? Ik dacht dat hij definitief buiten verdenking was. Dat is hij ook. Maar ik wil iets meer weten over zijn vrouw. Die rent aan de telefoon moet haar op de een of andere manier hebben gekend. Misschien kan die wel smoot weghelpen. Ik zou het op prijs stellen als u verder geen contact met hem opneemt. Maar laten we nou toch redelijk blijven. Zonder voldoende informatie kan ik toch niks beginnen. Ik kan u alles vertellen wat u wilt weten. Ik wil alles weten over Evelyn Welch. Evelyn? Ze was mijn secretaresse. Bij elkaar zo'n jaar of zes. Eerst deed ze alleen een... Tijpwerk, later hebben we intensief samengewerkt. We zijn toen ook bevriend geraakt. Hoe bevriend? Goed, als u het dan wilt weten, we hadden een verhouding. Het klinkt goedkoop, maar het was het niet. Och, meneer Edwards, ik ben alleen geïnteresseerd in feiten. Waardebepalingen laat ik graag over een andere. Wist er een man daarvan? Nee, niemand wist ervan. U hield nog steeds van haar doen ze stierf. Ja, nee... We waren het erover eens dat het zo niet langer ging. We? Ik geloof dat het van mij uitging. Hoe nam ze het op? Slecht. Ze wilden met me vertrouwen. Dat betekende twee echtscheidingen. En daar voelde u niets voor? Een politieke carrière verdraagt nog eenmaal geen moeilijkheden in het persoonlijk leven, Leen. Gevoelens komen dus in de tweede plaats. In bepaalde gevallen wel. Dat, dat was het niet alleen. Evelyn was mooi en intelligent, maar... Maar ze ze nam het leven wat al te serieus. Het zou niet makkelijk geweest zijn met haar getrouwd te zijn. En dat, dat u haar uw besluit had meegedeeld, heeft ze zelf zelfmoord geplicht? Ja. Dag of veertien daarna. Maar ik had er natuurlijk geen idee van dat ze zoiets zou gaan doen. Als ik het ook maar een moment gedacht had. En, en haar man wist nog steeds van niet. Nee. Ja, tenminste, ik geloof het niet. Evelyn respecteerde hem, maar ze, ze zou hem beslist niet hebben willen kwetsen. Tenzij dat het onvermijdelijk geweest was natuurlijk. Waarom dacht u dan dat hij die telefoontjes pleegde? Nou, om dat dagboek. Evelyn heeft kennelijk al die tijd een dagboek bijgehouden. En die vent, wie dat dan ook mag zijn... zei dat hij daar mijn telefoonnummer in gevonden had. Zo'n dagboek is natuurlijk nog een persoonlijke aangelegenheid. En wie vindt dat dan het eerste? De man natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, en de vraag is nu... wie anders zou het gevonden kunnen hebben? Het moet in elk geval iemand zijn die haar goed kende. Uh, had ze nog andere minnaars? Evelyn was nou niet bepaald het type onder een serie minnaars op na te houden, Leen. Ja, maar waarschijnlijk was ze aantrekkelijk genoeg voor mannen, ook al had ze dan geen kans. Iemand uit haar werkring misschien. Ik zou de stem herkennen van ieder van de mensen die hier ooit gewerkt heeft. Nee, nee, nee, we bent op het verkeerde spoor. Maar genoeg we hebben we op nog niet een ander, tenminste. Tenminste, ik, ik zit net te denken. Uh. Misschien heeft Welsh dat dagboek wel gevonden en laat hij iemand anders opbellen. Hmm? Uh, nee. Nee, nee, dat kan ook niet. Nee, nee, dat kan niet. Waar blijven we dan met onze psychopaten? Is... Jammer. Ik zal er toch nog eens een nachtje over slapen. Het is anders kort dag, hè. wordt tijd dat we wat vinden. Meneer Leen. Gelooft u werkelijk dat die man over een paar dagen zal proberen mij te doden? Dat is niet onwaarschijnlijk, meneer Edwards. We kunnen hem beter voor die tijd te pakken zien te krijgen. Hallo. Goedemorgen. Ach, bent u daar? Heerlijk als je niet voor half uur ochtends hoeft te beginnen. Nou, nou, een beetje minder zo goed, Harriet. Krijg ik werk s'avonds laat ook nog wel eens. En bovendien ben ik al hard bezig geweest vanochtend. Met wat? Ik heb geprobeerd een beeld te vormen van het schoutje Welch. Nog iets nieuws ontdekt? Nee, niets dat de moeite waard is. Behalve misschien dat ik nu weet waarom ze Edwards tien dagen van tevoren begonnen op te bellen. Evelyn Welch is niet direct gestorven. In het ziekenhuis hebben ze tien dagen lang voor de leven gevochten. Kan toeval zijn. Zou kunnen, maar dat betwijfel ik. Het ziet er meer naar uit dat de man die wij zoeken... een ziekelijk gevoel heeft van tijdsparallellen. Tussen er ligt hier een boodschap voor u... van uw beminde dokter Wilson. Ze vraagt of u langskomt. Uh, Jane, wat wil ze? Uw atletische gestalte bewonderen, denk ik. <laughs> Weet je wat ik geloof, Elliot? Dat jij een beetje jaloers bent. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen... maar ik ben oud genoeg om uw moeder te kunnen zijn. Oh, geen vrouw voor zo jaloers als moeders. Maar uh, troost je, Harriet. Je geest houdt je jong. En daar komt het nog op aan. Uh, ik ga gelijk naar Jay Wilson. Dag hoor. Dag, Nelene. Ik heb er de hele nacht over liggen denken. Uh, over die bandopname bedoel ik. Ja, ik, uh, ik heb er hier nog een. Die is iets langer. Ik dacht dat het niet gek zou zijn die opnames eens aan een van mijn collega's te laten horen. Ik heb het al met hem over gehad. Hij vroeg of we vanmorgen eventjes konden komen. Oh ja, wat doet hij ook voor een etiek? Nee, professor Green is linguist. Eén van de weinigen die we hier hebben en de beste mag ik wel zeggen. Oh. Hier zijn we er. Dit is een kamer. Ja, ik snap het niet helemaal. Hè. Maar een, een, een linguist is toch een slimmer die een hele hoop talen spreekt. toch. Uh, professor Green, dit is de heer Lane. Dank u Professor Green. was het. Awesome. Dank u. Komt u binnen. Ik moet geloof ik... Uh, gaat u zitten. Dank u. Eerst weer eens een oud misverstand uit de weg ruimen. Een linguist is een slimmer die een studie maakt van het abstracte begrip taal. de wacht, professor, maar ik begrijp nog steeds niet... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. We zouden taal, iedere taal, kunnen omschrijven als georganiseerd geluid. Mijn collega hier, dokter Wilson, bestudeert het onderdeel geluid. Hoe het geproduceerd wordt en hoe het overkomt. Mijn terrein is meer de organisatie van de taal. De organisatie? Ja. Ik heb het samengevat in de term spraakafdruk. Spraakafdruk? Mijn theorie is eigenlijk helemaal niet zo nieuw. U hebt natuurlijk de variatie op een bekend gezegde wel eens gehoord. Spreek en ik zal u zeggen wie u bent. De manier... Waarop iemand praat, stelt je in staat een uitspraak te doen over de psyche van de betreffende persoon. Professor Green bedoelt dat de totale persoonlijkheid van iemand is af te leiden uit zijn spraak- en taalgebruik. Uit de manier waarop hij zijn woorden kiest, hoe hij die woorden uitspreekt en hoe hij ze rangschikt. Allemaal elementen waaruit een spraakafdruk is opgebouwd. Ja, goed, maar waarom noemt u dat spraakafdruk? Nou, net zoiets als een vingerafdruk, danken. Precies. De spraak is net zo individueel als een vingerafdruk. Geen twee mensen hebben dezelfde spraak. Fonetici zeggen, iedereen heeft een persoonlijk dialect. Een idiolect. Ja, ja. ja als, als, er dus, als er dus een paar verdachten zouden zijn... dan zou je daar, data daardoor uit kunnen halen... door vergelijking van de spraakafdruk met de tekst op de band. Ja. ja. Ja, de moeilijkheid is alleen... er zijn geen verdachten. De spraakafdruk is in dit geval zelfs bruikbaarder dan een vingerafdruk... Uit een vingerafdruk valt geen enkele conclusie te trekken omtrent het karakter van de man die u zoekt. Terwijl een spraakafdruk. Uh, wel bepaalde karakter-eigenschappen U zou het hem dus kunnen beschrijven. Laat ik zeggen, ik zou enkele concrete dingen over hem kunnen vertellen. Ja? ja? Afgaande op zijn dialect bijvoorbeeld. Wat wij gisteren al een beetje geprobeerd hebben. Maar er zijn nog andere soorten dialecten, meneer Deen: beroepsmatige, sociale enzovoorts. Registers, zeggen wij in ons vatjargon. Je kan bijvoorbeeld uit de gegeven stuk gesproken tekst de conclusie trekken... dat het een arts betreft uit Birmingham. Zijn er bijvoorbeeld twee artsen in Birmingham... dan moet er een groter stuk tekst geanalyseerd worden om te kunnen nagaan... dat de een vist in zijn vrije tijd en de ander schaak speelt. Ja, ik, ik heb bandopnamen bij, bij elkaar van nog geen minuut. Misschien kan ik nog meer krijgen, maar de tijd dringt. Nog geen minuut? Hm. Met zo weinig materiaal is het nauwelijks mogelijk iets van belang te ontdekken. Maar goed. We zullen het proberen. Alles wat u mij kunt vertellen, dat helpt professor. Ik heb de opname bij me, als u ze horen wilt. Graag. Dan gaan we even naar hiernaast, Dan staat de geluidsapparatuur. Zou ik misschien eerst even uh, ergens kunnen bellen? Ik heb beloofd contact te houden met mijn kantoor. U kunt mijn telefoon gebruiken als u wilt. Dan leg ik de banden vast op. Ja. Als u klaar bent, deze deur... Dank u hartelijk, ja. Ik bel het, Harriet. Is er, er iets geweest? Ja. Edward heeft net gebeld. Hij vroeg naar u. Heeft u gezegd waar het over ging? Nee. Hij vroeg alleen of u wilde terugbellen. Goed, ja. Dat komt van elkaar. Zeg, Harriet, luister eens. Mm. Um, zou je niet eens wat, wat afwisseling willen hebben in dat saaie kantoorbestaan voor jou? Hangt ervan af wat die afwisseling inhoudt. Oh, nou, een beetje, een beetje rondneuzen. Huh? Ik wil weten wie de medewerkers van die makelaar John Welts zijn. Mm -hmm. En met wie je omgaat in zijn vrije tijd en zo. Zou jij dat voor me kunnen uitvissen? Ik denk het wel. Mooi zo. Het adres van Wels kun je vinden in het Edwards-dossier. Succes, na. Eh, uh, Edwards. Hey. Hallo, Edwards hier? Ja, meneer Edwards, u spreekt met Leen. Ah, Leen. Ik heb weer een telefoontje gehad, van morgen vroeg. En hebt u het gesprek kunnen opnemen? Ja. Mooi zo. Ik wil dat bankje zo gauw mogelijk hebben. Uh, mag ik nu meteen langskomen? Ja, uitstekend. Tussen twee haakjes. Mijn secretaris vindt ook dat ik de politie erbij moet halen. Ik geloof zo langzamerhand dat het het beste is. Ik heb Schotland Yard gebeld. Ze zou meteen iemand sturen. Zal het zal er misschien net zijn als u dadelijk langskomt. Dus vanmorgen was het de zesde keer dat hij gebeld heeft. Hij had nog een vol. U had ons beter wat eerder kunnen waarschuwen naar het woord. Maar het zal niet al te veel moeite kosten om onze man te vinden. En hoe dan wel als ik vraag aan is inspecteur Douglas? We hebben mogelijkheden die privé-detective nu niet heeft leen. Ik laat deze lijn 24 uur per dag aftappen. Als er gebeld wordt, dan kan de telefoondienst onmiddellijk de herkomst van het telefoontje nagaan. Dan sturen we een patrouillewagen op af en het is een kwestie van minuten voor hem hebben. Ja, misschien wacht hij dan die minuten wel op u, hè? Ja, dat zien we dan wel weer. Om te beginnen neem ik deze opname mee naar het bureau. Je hebt er nog meer een leen, die zou ik ook gaan voor hebben als je het niet erg vindt. Ja, dat vind ik wel erg. Toevallig ben ik op mijn manier bezig en daar heb ik die opname voor nodig. Het heeft anders niet veel zin meer om ermee door te gaan voor jou. We kunnen het heel goed zelf af. Ruilen? Ik krijg die band die u er hebt. U krijgt de kopie van mijn opname. Allemaal tijdverspilling. Kan in elk geval geen kwaad, inspecteur. En tenslotte heb ik meneer Leen gevraagd... zich met deze zaak bezig te houden. hij heeft bepaalde rechten. Zoals u wilt, meneer Edwards. Wij leven niet meer in de tijd van Sherlock Holmes, Leen. Tegen de politie kun je het toch niet over. Heren, ik heb niets aan een competitie tussen u beiden. Ik wil alleen deze idioten geschiedenis opgelost zien... en liefst zo snel mogelijk. Wie van u twee dat doet, dat kan me niet schelen. Maakt u ze maar geen zorgen, meneer Edwards. Wij zullen het varkentje wel wassen. Spijt me dat het uh, zo lang heeft geduurd. Edwards heeft de politie erbij gehaald. Dat moest natuurlijk wel gebeuren vroeger, maar het is wel vervelend. Tja. Eerst met de Douglas bemoeitigd nu met de zaak. Hij uh, heeft me expres een tijd laten wachten op de kopie van die opname. Wat voor opname? De dagelijkse aflevering van meneer X. Oh. Ah, misschien helpt dat eens wat verder. Uit de vorige opname hebben we tot nog toe niet veel conclusies kunnen trekken. Wacht, ik leg hem vast op. Die idioot van inspecteur had de boet me uit te Sherlock Holmes. Misschien wordt dat als een compliment bedoeld, meneer Leen. Ja, maar zo klonk het allemaal niet. Uh, we kunnen, hoor. Je zult je laatste vijf dagen toch wel goed besteden, hoop ik. Edwards, het is laf iemand anoniem te bedreigen. U bent niet fijn dat ik naar u luister. Het was laf te laten zien hoe sterk je wel bent. Ten koste van een zwakke vrouw, Edwards. Jij hebt daar de dood tegen gejaagd. Je zult je straf niet ontgaan. Hoe komt u erbij dat u het recht in eigen hand zou kunnen nemen? Als ik dat niet doe, zullen mensen als jij doorgaan... de levens van anderen kapot te maken. Nog vijf dagen, Edwards. Dit keer zegt hij tenminste wat meer. Hm. Goed. Kunnen we het nog een keer horen? Ja, natuurlijk. Even terugvoeren we. Het is, uh, het is nog steeds niet al beveeld, hè? Geeft niet. We zullen proberen hem vast te krijgen. Nee, hij komt dadelijk. Je zult je laatste vijf dagen toch wel goed besteden, hoop ik. Edwards, het is laf iemand anoniem te bedreigen. U bent niet waard, dat ik heb luister. Ad Jammer Ad Ad dat Ad we die Edwards niet moeten hebben. Een parlementariër. dat kan niet missen. Duidelijk register. Jij hebt de de levens van anderen kapot te maken. Nog vijf dagen, Edward. Ik heb een gokje gewaagd wat betreft zijn leeftijd. In de vijftig, dacht ik. Zou ik ook zeggen. Misschien zelfs iets ouder. Oh. Daarom, professor. Als je jong bent, maak je je eerder schuldig... ...aan een bepaalde mate van overdrijving. Oudere mensen, zoals ik... ...drukken zich in de regel wat bedachtzamer uit. Maar er zijn natuurlijk nog meer aanwijzingen. De grammaticale opbouw van zijn zinnen bijvoorbeeld... Mm. Bijna volgens het boekje. En hij zegt, zult in de tweede persoon enkelvoud. In ieder geval zou ik zeggen dat deze man een vrij behoorlijke opleiding moet hebben gehad... maar dan toch zeker zo'n jaar of veertig geleden. Zijn spraakgebruik is daar een afspiegeling van. Bijvoorbeeld, ik zal je doden. En dan zijn sociaal dialect. Op welke sport van de sociale ladder zou u hem zetten, meneer Leen? Tja, hij komt in ieder geval niet uit de arbeidersklasse... Ja. En iets aristocratisch heeft hij ook niet, dus uh, middenklasse. Ongetwijfeld. Waarschijnlijk heeft hij een zeer respectabele achtergrond. Dat zou Jans aan zijn gedrag niet zeggen. Ja, maar vergeet niet, Duncan, dat hij mentaal niet in orde is. Tenminste, als ik het bij het recht eind heb. Een of andere grote schok kan hem maar uit zijn evenwicht gehaald hebben. Zou een zo mens in zijn omgeving dat dan niet merken, denk je? Nou, misschien niet. Hij zegt heel zinnige dingen. Alleen de manier waarop hij ze zegt, dat verraadt hem. Misschien alleen voor een geoefend luisteraar, maar... En dat brengt ons tot de vraag, wat is zijn beroep? Met wat voor mensen werkt hij? Oh, dus je denkt in elk geval dat hij een beroep heeft? Ja, maar welk? Dat is het probleem. Op deze banden staat niet wat ons daaromtrent een aanwijzing kan geven... ...geen spoor van enig vakjargon. Heeft absoluut ook geen dossiertoon. Beroepen als in de rechten en in het onderwijs kunnen we dus elimineren. Mm -hmm. mm, makelaar. Nu, nu... Ik geloof het niet. Makelaars hebben een herkenbaar soort vatjargon. Een makelaar is een professionele verleider, deze man niet. Ah, ik begrijp wat u bedoelt, de, de verkoperstoon. Precies. Ja, maar neem me niet kwalijk dat ik u even in de reden val. Maar er is mij iets opgevallen in de manier waarop deze man zijn explosieve consonanten uitspreekt. Daar is iets geks mee. O ja? Uh -huh. Zullen we dan nog eens luisteren?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 het ook. Ze zijn niet helemaal goed gevormd. Hij heeft er op een of andere manier moeite mee. Heel weinig, maar toch. Uh, en ik weet maar één oorzaak. Zo... Uh, voor we verder gaan, Jane, zou je zo vriendelijk willen zijn met te vertellen wat een explosieve consonant is? Dat zijn de zogenaamde ploft-medeklinkers: zoals de P, de T en de D. En ik denk dat hier het geluid een beetje vreemd klinkt, omdat die pas naar de tandarts is geweest. Ach, een tandheelkundige behandeling kan toch nooit zo'n invloed hebben gehad op de uitspraak? Ah, een kleine behandeling natuurlijk niet. Maar als hij nou eens pas geleden een nieuw bovengebit heeft gekregen... Inderdaad. Lieve Jane, wil je er alsjeblieft aan denken dat er een leek in de buurt is? Het is heel eenvoudig, Duncan. Bij een prothese wordt meestal de tandgordel aan de achterkant wat opgebouwd... om de tanden meer houvast te geven. Dat verstoort de reflex van de tong. Die is gewend aan een bepaalde plaats. En het duurt een tijdje voor de tong zich aan de nieuwe situatie heeft aangepast. Vooral bij iemand die ouder is, natuurlijk. Ja, zeker. Wat ik er zo van hoor, zou ik zeggen... dat de articulatiegewoonten van deze man kort geleden zijn verstoord. Conclusie? Waarschijnlijk heeft hij in de afgelopen maand op zijn hoogst... één of meer valse tanden in zijn bovengebit gekregen. Ben je daar zeker van, Jane? Ja. Ik zie geen andere verklaring... Ik ook niet. Dat is geweldig, dat is precies wat we nodig hebben. Zo zouden we op het spoor kunnen komen. ze administreren hun behandelingen meestal nogal zorgvuldig. En waarschijnlijk komt de man uit Londen of omgeving. Dus de kans is groot dat de behandeling hier heeft plaatsgehad. Dat maakt de kring alweer kleiner. En we zijn vrij zeker van de leeftijdsgroep. Laten we zeggen rond 55 om aan de veilige kant te blijven. Ik kan ook met aanzekerheid grenzen naar waarschijnlijkheid zeggen welke beroepen hij niet heeft. Die kunnen we dan alvast elimineren. Ja, ik denk dat we het oplossing hebben gevonden. Ja, er is, er is één onaangename bijkomstigheid, maar die zou wel eens onopkomelijk kunnen zijn. Is bedoeld hm? Douglas. Ja? ja, want hij is de enige die een dergelijke omvangrijke operatie snel kan uitvoeren. Wij moeten dus proberen hem te overtuigen. En dat zal niet gemakkelijk. Iedereen in groot Londen die de afgelopen maanden een nieuw kunstgebit heeft gekregen. Als we toch bezig zijn, Leen, waarom niet iedereen die in die tijd zijn nagels heeft geknipt? Als iemand denkt dat hij eens een eentje meer kan doen dan de hele politiecorps bij elkaar... dan ben ik hem altijd graag ter willen. Behalve dan is ik net bezig ben een toekomstige moordenaar nou op te sporen. Eén van onze meest populaire regeringsfunctionarissen wordt bedreigd. En jij komt me aan met een verhaaltje over valse tanden. Ik heb een wachter toch een bewondering voor je lef. Maar alsjeblieft, op, ik heb hier werk zat. Het klinkt u misschien gek in de oor, inspecteur, maar ik heb dit niet zelf bedacht. Het is een idee van een paar deskundigen op het gebied van... Uh... Dan zeker. Op het gebied van fonetiek en linguistiek. En dat noem jij deskundige? Moet je nou eens goed luisteren. Doe me een lol en laat die zaak aan ons over. We hebben alles onder controle. We pakken die man vijf minuten naar zijn volgende telefoontje. Alles is onder controle, zegt hij. We pakken die man vijf minuten na zijn volgende telefoontje, zegt hij, die idioot. U kunt het hem niet kwalijk nemen dat hij nogal sceptisch staat tegenover die spraakafdruktheorie. Als je het zo hoort, klinkt het allemaal wel een beetje gezocht. Oh, Douglas heeft geen schijn van kans. Die man is niet helemaal gek. Hij blijft maar een paar seconden aan de telefoon. De PTT-jongens krijgen nauwelijks tijd om te lokaliseren. Ik moet proberen of Edward zijn invloed te laten gelden. De zaakjes, heb je lekker gespioneerd? Ja, hier is een lijst met de medewerkers van Welsh. Oh, ja. Uh-huh, uh -huh. Niemand boven de vijftig? Nee. En de enige bezoeker die bij hem thuis is geweest... kwam met een politieauto. Oh, ja, die is natuurlijk door Douglas gestuurd. Nou, het zou Edwards wel leuk vinden. Maar ja, het is nou toch al gebeurd. Misschien kan ik er mijn voordeel mee doen. Laat ik hem maar eens gaan opzoeken. Die day komt in zicht. Zeg maar, gerust idee. De dag van Edwards. Als dat de tenminste die telefoonmaniac niet kunnen vinden... Ik moet u wel zeggen, inspecteur Douglas... dat u een heel ander idee van discreet onderzoek hebt dan ik. En wat schieten we ermee op? Niet veel, meneer. Meneer Edwards, kunt u nou niet proberen... inspecteur Douglas over te halen de zaak op mijn manier te benaderen? Als we nu onmiddellijk tot actie overgaan... kunnen we dinsdag de informaties van de tandarts binnen hebben. Eens hemelsnaam Leen begint nou niet weer, hè? Ik geloof anders niet dat het idee van die spraakafdruk zo gek is, inspecteur. Leen heeft het me uitgelegd... en ik geloof dat er een redelijke kans is op die manier onze man te vinden. Ik eh, wil u niet voor het hoofd stoten, natuurlijk... maar ik zou dit verzoek ook tot uw superieuren kunnen richten. Oh. Als u erop staat, dan zullen we het wel moeten proberen, meneer Ports. Maar ik word de risée van de jaart als ze ervan horen. Mijn deskundigen kunnen de binnengekomen reacties schrijven. Ik wou dat ze eigen tijd verknoeiden en niet termijnen. Nou, laat ze maar over. Het is altijd al een wens van me geweest... eens op de skattandjaard te mogen rondkijken. Het spraakgebruik bij de politie is makkelijk herkenbaar... Categorie 1 in het boek waar ik mee bezig ben. Misschien kan ik hier nog wat materiaal voor overen. En dan nog iets. Het viel me gisteren plotseling in. Mogelijk is er zoiets als een archief van spraakafdrukken aan te leggen. Daar zou ik graag met iemand hier eens over van gedachten wisselen. Dat is helemaal niet zo'n gek idee, professor. Maar uh, daar zal vanavond waarschijnlijk wel weinig tijd voor zijn. Wat precies worden wij verondersteld te doen, Duncan? Wel, Douglas heeft allerlei onze opdracht gegeven contact op te nemen met de tandartsen. Die zullen dan uh, lijsten samenstellen van alle mannen rond de 55 die in de afgelopen maand nieuwe tanden of een nieuw bovengebied hebben gekregen. Die lijsten worden dan naar ons deur gebeld. Ik hoop dat ze niet vergeten ook het beroep te vermelden. Natuurlijk niet, daar heb ik voor gezorgd. Wanneer kunnen de opgaven binnen zijn? Wel, de eerste kunnen ieder ogenblik komen. Vanmorgen is de opdracht uitgegaan. We stromen direct aan de lopende band binnen. Maar ja, het zal wel tot morgenochtend duren voor we ze allemaal hebben. Is morgen niet de tiende dag? Ja. Veel tijd hebben we niet, dankzij dat eigenwijze gedoe van inspecteur Douglas. Hoe is het met hem? Nog steeds zo zelfverzekerd? Ja, hij voelt zich niet helemaal lekker, geloof ik. Onze vriend heeft net weer gebeld om Edwards mee te delen dat hij hem niet vergeten is. Hij heeft meteen weer opgehangen. Hij belt altijd vanuit een cel. Altijd in een drukke buurt. En nooit twee keer op dezelfde plaats. Er is geen enkele kans om op die manier te pakken te krijgen. Maar dat heb ik van tevoren al gezegd. Ja. Alsjeblieft, meneer. De eerste lijst. Dank u wel, Nou, daar gaan we dan. Ga ik de gegevens voorlezen, dan uh, kunt u schriften. Wil jij secretaresse spelen, jane Natuurlijk. Begin maar. Eh, Blake, verzekeringsagent. Waarschijnlijk niet. Mayfield, musicus. Nee. Jones, onderwijzer. Oh nee, onderwijzers komen niet in aanmerking. Cox, boekhandelaar. Ja, zou kunnen. Genoteerd. Hickling, bankbediende. Nee. Lee, accountant? Nee. Gavitt? Oh nee, dat is weer een onderwijzer. Uh, Bayless, dominee? Nee, alles wat met de kerk te maken heeft, doet op linguistieke gronden niet mee. Niet alleen op linguistieke gronden, hoop ik, hè? Hm? Huh? Oh ja, natuurlijk. <laughs> Cowan, ambtenaar? Nee. Barker, arts? Nee, geen arts. Lewis, journalist? Nee, die man heeft niks journalistiek in zijn manier van praten. Fairclaw, ingenieur? Nee. Hudson, metselaar? Nee. Uh, Embry, verkoper? Nee, verkopers kunnen we niet gebruiken. Mitchell, fabriekdirecteur? Hm, misschien. Benoteerd. Davy, advocaat. Nee. Stern, schrijver. Nee. Max, reclametekener. Nee. Wallet, toneelspeler. Nee. Kiener, winkelchef. Ja. Nee. Kom nog maar even langs met de koffie. Want we zullen vanavond wel geen opgave meer binnenkomen. Morgenochtend krijgen we de rest. Mooi, bedankt. Fijn. Ja. Alsjeblieft, Jay. Je koffie. Jay. Dat is wakker. Huh? <laughs> oh, neem me niet kwalijk. Wie zei je? Maar niks wie, koffie. <laughs> oh, dank je. Nou, daar zou ik liters van op kunnen. Hoeveel hebben we er nou uitgelicht? Nou, niet al te veel gelukkig. Een kleine veertig. Oh, nou, die zullen we dus na moeten gaan. Dat wil zeggen, ik zal na gaan. Het lijkt me beter dat jij eens probeert een puikje slaap te krijgen, Jane. En u ziet er ook moe uit, professor. Ik blijf. Ik herken die stem waarschijnlijk toch makkelijker dan jij. Ik blijf ook liever, zoals u wilt. Maar het is al bij één en het ziet er toch niet naar uit... dat we voor drie uur klaar zijn. Als we al onze verdachte maar direct aan de telefoon komen... maar dat we straks kristgast -kris door Londen moeten gaan rijden... dan zie ik het ook niet meer. Vooruit laten we onze tanden er nog maar eens inzetten. <laughs> en, hoe staat het met de valse gebitten in Engeland? Gaat wel, we zijn er genoeg in elk geval. De Jane Wilson, professor Green, inspecteur Douglas. Hoe maakt u het? Inspecteur. Dank u. Dus geen succes, Leen? Oh, Tot nog toe niet. U? Niks. Maar het is vandaag de tiende dag, dus onze man kan ieder ogenblik boven water komen. Het was dat onder bewaken van een aantal rechercheurs. De eerste de beste die een verdachte beweging maakt, die grijpen we. Ik ben net op weg om Edward's op te halen. Wat? Op te halen? Waarom? Waar moet hij heen? Naar defensie. De een of andere belangrijke commissievergadering. Dat schijnt hij al weken geleden afgesproken te hebben. En hij moet en zal er naartoe. Ja, nu is hij daar, lijkt me wel veilig. Hij belooft de rest van de dag zijn huis niet uit te komen. Er is dus niet veel kans dat ze hem te pakken krijgen. Nou, laten we in ieder geval de lijsten die vanmorgen zijn binnengekomen nog even afmaken. He? We zijn er zo ver dat we met goed fatsoen niet meer kunnen ophouden. Allemaal tijdverspilling. Maar ja, je moet doen wat je niet laten kunt. Nou, ik ga er door. Dank voor deze opbeurende toespraak. danken aan het werk. Trek je van hem dan maar niks af. Ja, gelijk heb je eigenlijk. Nou, we gaan die dan weer. Aan. Um, Roxborough, theateragent. Nee. Timmins, maken er een effecte? Nee. Richardson, drukker? Misschien. Goed, genoteerd. Johnson, tuinarchitect? Nee. Mulholland, administrateur? Nee. Nou, dan houden we er maar zes over. Als hij daar niet bij is, ben ik bang dat we de plank hebben misgeslagen. Laten we meteen maar bellen. Het is al tien uur. Nou, de meesten zullen overdag wel niet thuis zijn. Toch proberen om erachter te komen waar ze zitten. Natuurlijk zoek ik de nummers op wil, jullie dan bellen? Goed. Mm, ja. Even kijken. Moment, moment. Uh, ja, hier. Dit is het ja. eerste nummer. Ach, nou, geef maar hier. Ja. Ik zou het niks aan vinden als ik na gisteren en vandaag nooit meer hoede te telefoneren... O, oh, uh, goeiemorgen. Zou ik de heer Blackwell even kunnen spreken? Oh, juist. Uh, weet u misschien waar ik meneer kan bereiken? Oh ja. Uh, Dank u zeer. Neemt u me niet kwalijk dat ik u heb gestoord? Danken. Neemt u deze, professor? Uh, ja, Jane, wat dan je? Die ik net aan de telefoon had, was niet thuis. Maar de huisknecht wist me te vertellen waar hij zit. En? Meestal is hij de hele dag op kantoor, maar vandaag heeft hij een belangrijke vergadering. Op Defensie. Grote hemel, daar is Edward zo naartoe. Hoe heet die Jane? Blackwell, directeur van een NV. Ik weet het niet, maar ergens komt die naam bekend voor, maar waarvan? Enfin, hij staat op onze lijst, uh, hè? hij is vanochtend op Defensie, dus dat is meer dan genoeg. Ga mee. Mijn heren, mijn argumenten. Ik dank u voor uw belangstelling en uw geduld. Om al deze genoemde redenen kunnen wij niet anders dan concluderen dat onze troepen in het Verre Oosten ten spoedigste moeten worden uitgerust met dit nieuwe lichte geweer. Wij hebben de plicht hun letterlijke en figuurlijke zware last zoveel als ons mogelijk is te verlichten. Ik dank u. Bravo. Bravo. Zijn er nog vragen? Uh, mag ik de spreker vragen of de aantallen die hij noemde de behoeften wel dekken? Met de genoemde kwantiteit zouden we nog niet de helft van onze troepen kunnen uitrusten. Ja, als zou blijken dat de behoeften groter zijn... dan zouden we altijd nog verdere oorlogs kunnen plaatsen. Wij moeten, mede onder de druk van de publieke opinie... de defensieuitgaven streng in de hand houden. Vandaar dat mijn raming misschien aan de krappe kant is. Wilt hm. u mij het demonstratieexemplaar van het geweer nog even aangeven... Ik zou u, heren, nog een vernuftig detail willen laten zien... ...waarover tot nu toe nog niet gesproken is. Natuurlijk. Ja, Wilt u het even doorgeven, heren? In de eerste plaats zou ik u nogmaals op willen wijzen... ...dat dit geweer is gemaakt voor het gebruik van standaardmunitie. Zeer belangrijk voor de overalkosten. Ah, uh, dank u. En dan zou ik de constructie van het vizier onder uw aandacht willen brengen... Door de schuine stand is het zelfs voor de rechtopstaande man mogelijk van de heup een gericht schot af te geven. Schieten vanuit een dergelijke positie zouden wij onze mannen nauwelijks kunnen aanbevelen. Je weet nooit hoe het te pas komt. Meneer Edwards, nog één vraag over... Kan ik meneer Blackwell spreken, portier? De heer Blackwell is op het ogenblik niet te bereiken, meneer. Hij is in conferentie. De conferentie met Edwards? Ja, ik geloof het wel. Waar kan ik hem vinden? Vlug, hij moet daar weg. Wie? Edward? Ja. Oh, dus u komt voor Edward? Ja, en schiet hem op, alstublieft. Ik zal u even brengen, meneer. Deze kant op. Jane, probeer Douglas te vinden. Zeg dat het dringend is. Ja, waar zou die zijn? Ik heb geen idee. In elk geval hier ergens in de buurt om Edwards weer thuis te brengen. Ik probeer het wel bij de achterkant Die deur, meneer, aan het einde van die gang. Er staat twee man bewaking. Die zullen u wel verder helpen. Mooi, dank u. Uh, neemt u mij niet kwalijk, meneer. U kunt daar niet naar binnen. Nee, ik zoek meneer Edwards. Hij is een gevaar. Daar binnen is ah, iemand niet. Ah. U komt voor meneer Edwards. Yes. Ja, ik kom voor Oké. Okay. George, schrijpen. Wat uh, Laat los, kalm hè. los, ik heb de verkeerde te pakken. Kalm. Zorg dat de man gewaarschuwd wordt. Kalm hè, anders zouden we je pijn moeten doen. Laat maar los, verdomme. Nee, kom hè. Ik zag je toch dat je de verkeerde... Verder nog iets, heren. Zou ik slotte nog een laatste woord mogen spreken ten voordele van mijn firma? Natuurlijk, gaat uw gang. Niemand houdt ervan te spreken over het doden van mensen. Maar er zijn ogenblikken waarop ons geen andere keus gelaten wordt. Mensen die de dood veroorzaken van anderen, vooral van onschuldigen... verdienen niet anders dan zelf gedood te worden... Als het erop aankomt te doden, is er nauwelijks een efficiënter wapen dan dit geweer. Als dit naar iemand wijst, al is het maar toevallig, dan is hij al aangeraakt door de vinger des doods. Wie in de loop van dit wapen kijkt, zoals nu de heer Edwards, weet dat zijn tijd gekomen is. Jij... Ik, Edwards. Ligt er, het Ligt er, dat is hier allemaal alle, aan de hand. Stelken, alles goed bij ja, ik sta, je. Dat is allemaal aan de hand. Natuurlijk schoot het me achteraf pas te binnen waar ik die naam eerder had gehoord. Dat was bij Welsh toen ik hem voor het eerst opzocht. In de loop van het gesprek noemde hij de meisjesnaam van zijn vrouw Blackwell. Ik heb daar toen niet veel aandacht aan besteed, anders had ik het verband van leerden gelegd natuurlijk. Gek dat niemand aan een vader gedacht heeft. Edward is niet op het idee gekomen omdat hij hem nooit heeft ontmoet. En één ding moet ik die Douglas nageven. Hij is uh, alle familie van Evelyn Walsh nagegaan. Hij dacht in de richting van een broer of zo. En die stem dan? Heeft degene die bij Blackwell langs is gegaan die stem dan niet herkend? Nee. Maar het was stom van om uh, niet aan haar vader te denken... maar het was zo mogelijk nog stommer van Douglas om iemand te sturen... die de bandopname nog nooit gehoord had. Er stond natuurlijk in het rapport dat Blackwell een respectabel zakenman is. En daklas heeft het er verder maar bij gelaten. En dat dagboek? Dat uh, moet ze in het ziekenhuis aan haar vader hebben gegeven. Ze heeft kennelijk willen vermijden dat haar man... zelfs na haar dood achter die affaire zou komen. En Blackwell besloot ijskoud Edwards te vermoorden. Krankzinnig, dat had hem zijn kop kunnen kosten. Hij moet volkomen uit zijn evenwicht geweest zijn... na de dood van zijn dochter. En kort geleden is zijn vrouw ook nog eens drogen. Hij had die aanslag anders zorgvuldig voorbereid. Hij hoefde alleen maar een patroon in zijn zak te hebben... Het mag van geluk spreken dat hij nog leeft. Tje, ja. Als Jane en professor Greenlee waren geweest... dan uh, had hij nou wel ergens anders een gaatje gehad dan in zijn schouder. Ja, Blackwell is dus de eerste die voor de rechters komt vanwege een spraakafdruk. Nou, niet bescheiden worden. Uw eigen aandeel dan? hebben allemaal ons aandeel in deze zaak. Jij ook. Hm? Hm. ook tussen haakjes, hè? Vanavond, of moet je haakjes. Vanavond ontmoet je dokter Jane en de professor. Vanavond? Hm. Wat is er dan? Een verrassing. We gaan in de stad eten met ons vierde... De ik het was natuurlijk de rekening. Jane en ik zullen jou en, en de professor chaperonneuren. Mooi, stel chaperoners. Uh, je zult ons nodig hebben, <laughs> Voor je het weet zit hij aan je subjunctieve. Oh, <laughs> oh, heeft hij <die> bijzonder <laughs> explosieve consonanten? Je bent zo je fricatief kwijt. <laughs> Pas jij maar op voor die oude professor. <laughs> ja. U hebt geluisterd naar Wat zegt de bandrecorder? Een hoorspel van Leslie Dunklin. In de Nederlandse vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt Blackwell, Robert Soros. James, Hans Vierman. Edwards, Tom van Beek. Harriet, Eva Jansen. Duncan Lane, Jan Burkes. Jane Wilson, Dorie Rugani. Professor Green, Martin Kaptein. Inspecteur Douglas. Huip Horizont. Verder werkte mede Lex Gurel... Frans Kokshoorn en Joke van der Berg. Technische realisatie, Herman van der Lely. Assistentie, Bram Hengeveld. Regie, Rob Gerards.